Nee, schrik maar niet. Dit is geen hallucinatie. Omdat wij niet weten hoe jullie communiceren, wordt deze gedachte rechtstreeks in je bewustzijn geprojecteerd. Dat lijkt mijn eigen stem wel. Het is je eigen stem. Wij kunnen niet weten hoe de stemgeluiden van je soortgenoten klinken. We kennen dus alleen maar jouw stemklank en die gebruiken we dan ook. Wie zijn jullie? Wij zijn de bewoners van de tweede planeet van dit zonnestelsel. Dat wil zeggen de tweede planeet gezien vanaf onze ster, onze zon. Alleen wij bestaan niet meer. Wat je nu hoort is een interactieve opname. Onze zon kwam aan het einde van haar levensloop. Ze ontplofte. Jullie noemen dat verschijnsel een supernova. Toen wij ontdekten dat dat zou gaan gebeuren, moesten we natuurlijk op de vlucht slaan. Wij moesten ons zonnestelsel verlaten, op zoek naar een ander stelsel, een stelsel met minstens één planeet die geschikt was voor onze levensvorm. Maar helaas, zover was onze techniek nog niet ontwikkeld. Hulpeloos moesten we meemaken hoe onze zon steeds heter werd. Terwijl we niet meer de tijd hadden om een technologie te ontwikkelen die een vlucht mogelijk zou maken. Maar ik hoor jullie nou toch? Je begrijpt het niet. Zoals al eerder is gezegd... je communiceert op dit moment niet met een levend wezen... maar met een opname. Iets wat je zou kunnen omschrijven... als een soort interactief computerprogramma. Toen we eenmaal begrepen dat we definitief en reddeloos verloren waren... konden we nog slechts één ding doen. We wilden redden wat we in de loop van ons bestaan hadden voortgebracht. Onze technologie, onze kunst... en vooral ook de filosofische inzichten... die we in de loop van generaties hadden ontwikkeld. Want vooral dat laatste hebben we altijd beschouwd als onze waardevolste, onze mooiste schatten. Hier, diep in de grond van deze koudste uithoek van ons zonnestelsel, hebben we bijeengebracht wat ons het allerliefste was, het mooiste, het meest dierbare. Ik zou je nu kunnen tonen wat je maar wilt weten. Alles. ...kan ik je tonen. Wat is het belangrijkste dat jullie voortgebracht hebben? Waar zijn jullie het meeste trots op? Dat is moeilijk kiezen. Misschien... ...misschien is het wel de kunst die we ontwikkeld hebben... ...om te leven zonder strijd... ...zonder ruzie... ...zonder oorlog... Of misschien is het wel de kunst die we hebben leren verstaan... om ons intens gelukkig te kunnen voelen. Of de kunst om oprecht vergeten te zijn wat haat is. Laat me alsjeblieft alles zien. Wel nu, dan laat ik je nu afdalen... tot in de diepste diepten van deze planeet. Wees niet bevresd. Het gaat zeer snel... En kost weinig tijd. En tja, dan lijkt het me het beste om vast te beginnen met je te vertellen over iets dat al honderden jaren geleden